7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Ja, 7 uur, het NOS Journaal. Dorot Megens, zo dadelijk... Uh, zo dadelijk richten wij inderdaad uh, onze blik op Zuid-Afrika. En we praten ook uh, met Moskou, onze correspondent daar, Geetroot Koerkamp. Want Edward Snowden, daar praten we uitgebreid over door straks in het Radio-Injurnaal. Hij is nog steeds in de Russische overstad. We richten onze blik ook op Zuid-Afrika. dat heeft uiteraard te maken met de toestand van. Ja.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 Washington is woedend, is giftig, uh, zijn natuurlijk hard op zoek naar methodes om toch Snowden te pakken te krijgen. Het laatste is uh, dat het Witte Huis heeft laten weten een heel ernstig beroep op Moskou te doen. Dat ze hem echt moeten uitleveren, Snowden. Dus een heel uh, dringend verzoek aan Moskou. Snowden bracht naar buiten dat Amerikaanse geheime diensten op grote schaal internetgegevens van burgers aftappen. Ziggo is een publiciteitsoffensief tegen glasvezel begonnen. Volgens de kabelaar krijgen mensen onterecht te horen... dat het huidige kabelnetwerk, waar Ziggo gebruik van maakt... niet toekomstbestendig is. In gebieden waar wordt overwogen om glasvezel aan te leggen... adviseert Ziggo de klanten om daar niet voor te kiezen. Volgens glasvezelbedrijf Reggefiber is glasvezel het netwerk van de toekomst... maar Ziggo noemt dat misleidend. En daarbij verwijst Ziggo naar onderzoek van de Consumentenbond.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 Het Golden Tulip Hotel in Noordwijk is vannacht ontruimd vanwege brand. Niemand raakte daarbij gewond. De brandweer. Er heeft een uh, relatief kleine brand gewoed, uh, blijkt achteraf in het Serre-gedeelte. Dat is een uitbouw uh, voor het hotel, uh, alleen ja, een serre van glas. En het enige wat we konden zien van buitenaf was alleen maar een hele grote hoeveelheid rook. Uh, en om die reden, in combinatie met uh, een kleine 80 gasten... is er heel snel opgeschaald naar zeer grote brand. Blussen duurde een half uur. De ongeveer 80 hotelgasten zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel... En daar hebben ze de nacht doorgebracht. De oorzaak van de brand in Noordwijk is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Merkel wil de staatsschuld verlagen... en miljarden investeren in onder meer snelwegen. Het tweede project, en dat ook iets over die filosofie... is uh, solide finanzen, nieuwverschulding stoppen, schulden terugzalen... En in de toekomst investeren. Het staat in het verkiezingsprogramma van de CDU-CSU. Dat ze heeft gepresenteerd. Merkel benadrukte het belang van Europese samenwerking. Het kan volgens haar niet goed gaan met Duitsland als het slecht gaat met Europa. De belangrijkste uitdager bij de verkiezingen in september is de Sociaal-Democratische SPD. Die noemt Merkels programma een sprookjesboek.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 De act van Wallenda werd met een vertraging van een paar seconden uitgezonden op televisie... om te voorkomen dat kijkers geconfronteerd zouden worden met een dodelijke val. Maar het diep allemaal goed af. Wallenda komt uit een circusfamilie die wereldberoemd is om gevaarlijke koordansoptredens. Nou, weer nog vandaag afwisselend buien en zonnige periode. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen wat droger en wat vaker de zon, maar het blijft koel hooguit 17 graden. Kerstinformatie bij de ANWB Wijnlandswans. Nog niet zo heel veel aan de hand op de Nederlandse wegen. Een paar files zijn wat langer. Op de A12 naar Duitsland naar Arnhem bij Westervoort 4 kilometer. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is vrij. En een wat langere file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen het De Baars en Oorschot 5 kilometer. Laatste nieuws over Nelson Mandela. Hoort u over ruim twee minuten?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 Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Klokkenluider Edward Snowden is begonnen aan een lange reis... in een onzekere toekomst, straks het laatste nieuws vanuit Moskou... waar hij nog altijd op het vliegveld zou verblijven. En we gaan naar Zuid-Afrika. President Zuma zei, anderhalve week geleden al. And we are all praying for him. Ja, want hoe is het met Nelson Mandela? Nou, die vraag stellen we gelijk aan Alice van Gelder... correspondent in Johannesburg. Alice, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met Mandela?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 Ja, ik denk dat heel veel mensen nog, nog wakker worden met dit nieuws, omdat het vrij laat gebracht werd gisteren. Uh, ja, wat je wel ziet is dat mensen zeggen van inderdaad, we moeten nog bidden voor Mandela. Hij is natuurlijk wel echt de vader van het de democratische Zuid-Afrika. Mensen zien hem hier echt als een vaderfiguur, maar er is ook wel steeds meer berusting. Mandela is 94 jaar, uh, 95 in, uh, in juli. Uh, ja, hij is ondertussen al zo vaak het ziekenhuis in en uit geweest het afgelopen jaar, dat mensen toch wel weten van op een gegeven moment moeten we ons toch gaan voorbereiden op het onvermijdelijke.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 Ja, hij zegt dat dat niet klopt. Um, eigenlijk weten we heel erg weinig over Mandela en echt over zijn gezondheidssituatie. Uh, de afgelopen twee uh, weken is de informatie heel karig geweest. Ook omdat ze zeggen: van ja, we hebben ook gewoon te maken met de privacy van Mandela mm -hmm. en met zijn familie. Uh, dus er zijn veel geruchten geweest over wat er met hem aan de hand zou zijn. Uh, maar Zuma heeft in ieder geval ontkend dat hij een hartinfarct gehad heeft. Dus eigenlijk het enige wat we nog steeds weten is dat hij opgenomen is met een uh, longontsteking ja, en dat dat nu verslechterd wordt. En of daar complicaties bij zijn, dat, dat weet eigenlijk niemand, dat is nergens officieel bevestigd. En als je zegt het land berust inmiddels wel in het feit dat Mandela het toch zal overlijden, op niet al te korte termijn, of niet al te lange termijn, is het land er ook op voorbereid? Ja, dat denk ik wel. Kijk, emotioneel kun je daar misschien toch niet helemaal op, op voorbereid zijn, ook al is er berusting. Ja, als het moment daar is, zal dat hier uh, tot natuurlijk enorm veel verdriet leiden in Zuid-Afrika. Uh, maar ja, er zijn wel echt heel veel initiatieven ook ondernomen hier om Mandela's erfgoed en, en vooral wat hij betekend heeft voor het land en vooral zijn idealen, normen en waarden zoveel mogelijk uh, te behouden. Hij heeft ook een stichting die daar heel erg druk mee bezig is, dat uh, ja, in ieder geval nog, uh, waar Mandela voor staat, kan verder leven als hij er niet meer is. Alice van Gelder in Johannesburg. Mocht er nieuws komen, Ellis dan horen we dat graag van je. Door naar de klokkenluider Edward Snowden. Hij wordt gezocht door de Verenigde Staten. Hij vloog gisteren vanuit zijn schuilplaats Hongkong naar Moskou. Breaking news involving international intrigue and an American fugitive on the run. Edward Snowden, the man who told the world about the federal government's sweeping top-secret domestic spying program, is on the move as we speak this morning. we in het All the indications are that he is about 100 meters away from where I'm standing in the capsule hotel, which is a transit hotel here at Moscow's Sheremetyevo Airport. Hero inesperado en el caso de Edward Snowden, del exagente de la CIA, escapó de Hong Kong rumbo a Rusia. Snowden viajaría el próximo lunes a la Habana, Cuba. Su destino final podría ser Venezuela o Ecuador. I want to get him uh, caught. En back voor trial. Ik denk dat de chase is. En we we'll moeten zien wat er gebeurt. Democratische senator Diane Feinstein hoopt dat Snowden snel gepakt wordt. Maar ja, Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. Heeft u inmiddels kunnen horen in het Radio 1-journaal. Al zit hij nu nog dus in Moskou. Ja, nou ja. Dat uh, wordt gezegd. Uh, correspondent geert Groot Koerkamp, ook in Moskou. Hij is toch nog wel daar, hè? Uh, nou, ja, wie zal het zeggen? Uh, je hoorde net uh, een, een Engelstalige verslaggever zeggen... dat hij waarschijnlijk op 100 meter van hem af zat in een uh, hotelkamer... Op metro op het vliegveld uh, buiten Moskou. Maar formeel bevindt hij zich uh, daarbij dan niet in, uh, in, in Rusland. Hij is uh, gisteren namelijk niet door de paspoortcontrole gekomen. Hij zit in de transitzone in Niemandsland tussen twee terminals. De terminal waar hij is aangekomen vanuit Hongkong en de terminal waar hij uh, straks om uh, 5 over 2, dus 5 over 12 Nederlandse tijd uh, de vlucht zou moeten pakken naar Havana, naar Cuba. Um, al zijn er ook uh, suggesties net op de radio hoorde ik dat hij toch in de ambassade van Ecuador zou zitten in Moskou. Maar dat lijkt niet zo waarschijnlijk. Dat zou a. heel erg omslachtig zijn geweest met gevaar af uh, om in de file te, blij te blijven zitten. En b. al die journalisten die zich daar hadden verzameld, die tientallen mensen... die zouden daar toch wel een glim van hebben moeten opvangen. Ja, het Witte Huis heeft opnieuw een klemmend beroep gedaan op de Russen... hoorden we van correspondent Wessel de Jong om hem toch naar Amerika uit te wijzen. Maakt dat verzoek enige kans... Uh, nee, want uh, ja, zoals ze zegt, hij, hij is dus formeel niet in Rusland. Hè, dus de, de Amerikanen proberen er natuurlijk wel om, om de druk op te voeren. Uh, en ook te benadrukken dat, uh, dat, dat Snowden uh, dus uh, formeel geen Amerikaans paspoort meer heeft. Dat, Ameri dat paspoort is ingetrokken. Maar de Russen zeggen ja, die, die, die, die werpen de handen in de lucht. Wij kunnen niet zoveel doen, want uh, uh, hij is niet de grens overgestoken. Hij zit daar in niemands land. Uh, als, je, als het gaat om dat paspoort, ja, dan moet je bij de autoriteiten in Hongkong zijn. Die hebben hem uh, op dat vliegtuig uh, laten plaatsnemen. Maar uh, ja, ons treft geen blaam. Wij kunnen alleen maar uh, kijken en afwachten wat Snowden verder doet. En wij weten niets... ...van zijn plannen. Of dat laatste waar is, dat is natuurlijk een tweede. Hmm. Ja, precies. Want de vraag is natuurlijk... ...is, is dit lastig voor Moskou, uh, Geert? Um, nou, in zekere zin ja. Ik denk dat ze nog niet al te veel hun vingers zouden willen branden. Kijk, als, als ze echt Snowden zouden binnenhalen met open armen en politiek asiel ver, verlenen, wat, wat natuurlijk ook, ook denkbaar is, dat hij dat zou hebben gevraagd, uh, dan zou dat natuurlijk een zeer negatieve uitwerking hebben op de, toch al uh, ja, slechte relatie, ronduit slechte relatie tussen Moskou en, uh, en uh, Washington. Uh, maar wat je nu hebt is een situatie waarin de Russen ja, zich een beetje kunnen uh, uh, uh, zeg maar te goed doen aan leed van maken. Dat, dat merk ik ook in de Russische, de Russische mee Media de Russische televisie die uh, met graag verslag doet van deze situatie uh, om maar te laten zien dat, uh, dat de CIA, dat de Amerikanen ook boter op hun hoofd hebben. En uh, uh, ja, dat ze helemaal niet schoon zijn als ze uh, de hele tijd naar Rusland bekritiseren op het gebied van de mensenrechten. Uh, en uh, ja, op, de, op de Russische televisie heeft men het ook voortdurend over de flater, de miskleun van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. En daar heeft men kan, in Moskou veel plezier aan. Hmm. Is het al zeker dat hij vandaag doorreist? En waar gaat hij dan heen? Want is er bijvoorbeeld een vlucht naar, naar Quito? Naar Ecuador? Uh, nou ja, wat is, wat is zeker? Het, het Alles hangt aan elkaar van geruchten, van uh, anonieme bronnen... Uh, die gisteren dus hebben gezegd... Uh, bronnen bij Aerofot, de Russische luchtvaartmaatschappij... dat een ticket is geboekt op naam van uh, meneer Snowden... van Hongkong via Moskou naar Havana... en van Havana naar Caracas, uh, naar Venezuela... Um, er is geen rechtstreekse vlucht van, van, van Moskou naar uh, Quito. Uh, en het ziet er naar nou uit dat, dat die hele route natuurlijk met zeer veel zorg is uitgekozen. De route loopt langs landen uh, die uh, niet zo makkelijk uh, Snowden zouden kunnen uitleveren aan de Verenigde Staten. Als je naar Quito wilt vliegen vanuit Moskou dan moet je toch via uh, bijvoorbeeld Houston, hè, via uh, in ieder geval of de Verenigde Staten... of een ander land uh, dat een uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Staten. Hetzelfde geldt als je van, van, van Havana naar Quito wil vliegen. Dan moet je via Panama, dat is ook riskant. Dus uh, van Moskou naar Havana, naar Caracas, mogelijk naar Quito. Dat is denk ik een heel zorgvuldig uitgekozen route door, uh, door Snowden en zijn uh, companen. Nou, we gaan het volgen vandaag, met jou, Geert. Dank je wel voor nu. Eerst even kijken weer op de weg. Wijn uh, bij de ANWB, het valt nog mee, ja, maar er zijn wat probleempjes. Ja, in het uh, zuiden van het land staan nu wat langere files, onder meer op de A58. En nu ook op de A27 vanuit Breda. Daar staat tussen knoopend Gorkem en Lexmond 5 kilometer. En die A58 naar Eindhoven voor Moergestel ook 5 kilometer. Een ronde tafel en ervaringsdeskundige. Mark-Robin Visser buist zich zo dadelijk over de zorg in ons land. Kabelbedrijf Ziggo gaan we het eerst over hebben, want dat bedrijf is het zat. Afgelopen jaren heeft het aangekeken hoe er op steeds meer plekken in Nederland glasvezel wordt aangelegd. Anderhalf miljoen huishouders hebben inmiddels toegang tot glasvezel. Maar volgens Ziggo verloopt de concurrentiestrijd niet eerlijk. Op plekken in het land waar campagne wordt gevoerd voor glasvezel... gaat Ziggo nu campagne voeren tegen glasvezel. Op dit moment bijvoorbeeld in Tilburg. Nick Wouters, onze verslaggever, ging daar kijken. De glasvezelkrant, heeft u die ook in de bus gehad? Ja, die heb ik ook in de bus gehad. Ja, klopt. En dan heb ik hier nog een andere folder van Ziggo. staat op overbodig. Met kabel bent u even goed voorbereid op de toekomst als glasvezel. Heeft u die ook gehad, deze folder? Ja. Wat denkt u dan? Moet u glasvezel nemen of niet? Nou, ik denk erover uh, nadat ik gewoon bij deze hou, dat het gewoon voor mij uh, beter is. Heb ik ook binnen binnenraad. Vindt u ervan dat Ziggo dan nog probeert om de klanten bij zich te houden? Ja, ik vind, het, ik vind het een beetje raar. Ik vind het een zwarte bot of zo, als je dat volgetje leeft. Aan de ene kant van Tilburg of het winkelcentrum, staat een kar van Regenfiber waar ze glasvezel promoten. Daar mogen we niet naar binnen. En aan de andere kant van het centrum, daar staat een kar van Ziggo. En daar mogen we wel naar binnen. Wat is het grootste verschil tussen uh, wat ik nu heb en, uh, en als ik over zou stappen naar glasvezel. Het enige onders uh, ja, onderscheid is de upload. En voor het is eigenlijk helemaal niks. En als je gaat kijken naar wat... Erik van Doezelaar van Ziggo, u heeft hier een hele uh, truck neergezet. Kijk, er zijn nu in, in bepaalde gebieden in Nederland worden de aanbiedingen gedaan voor uh, glasvezel. En dan wordt er gezegd, van, omdat uw huidige infrastructuur niet voldoende zou zijn... of niet op de toekomst voorbereid. Nou, we, we hebben dat al een tijdje aangezien zo. We hebben ook al bij de organisatie die dit doet, Regifiber, hebben we daar al vaker wat van gezegd. En we vinden dat wat misleidend. Uh, voor, ons, voor ons netwerk van Ziggo geldt dit absoluut niet. Uh, wij zijn net zo goed op de toekomst voorbereid. Daarom zeggen we gewoon, uh, prima, iedereen mag weten of hij over wil stappen... of iets anders wil hebben of een andere leverancier, maakt niet uit. Maar het is wel iets wat niet beter zal zijn dan wat je nu hebt. Hier proberen ze 30% van de bewoners over te halen om een glasvezel te nemen... zodat het aangelegd kan worden. Hoopt u dan dat die 30% niet gehaald wordt? Ja, het is altijd een beetje flauw om te zeggen, we maar het is natuurlijk wel zo. Ik ga even door naar u. Ik geef u alvast nog een keer. Uh, Nick Wouters, LOS. Erik ja. van Doeselaar. Erik ja. U bent de wethouder van Tilburg Economische ja. Zaken. En u ja. heeft er heel erg voor gepleit dat er glasvezel komt in Tilburg. Waarom? Ja, wij willen, uh, onze inwoners willen wij uh, de, de techniek van de toekomst uh, geven. Uh, en de techniek van de toekomst is uh, glasvezel. Nou staat u hier in het kamp van uh, de vijand dan, om die zomaar te noemen. Want Ziggo zegt juist, uh, glasvezel helemaal niet nodig. Hangt hier overal posters op bij de bushokjes, verspreid folders. Was u daar een beetje van geschrokken? Uh, nou, ik vond het wel verrassend uh, in die zin. Uh, we hebben uh, namelijk een open inschrijving gehouden om te komen tot de aanleg van het, van het netwerk van de toekomst. Uh, daar ook Ziggo uitgenodigd om in te schrijven. Ziggo heeft daarvoor gekozen om niet in te schrijven. Dat heb ik toen betreurd, dat heb ik toen ook besproken met, uh, met de directie van Ziggo. En ik heb gezegd, ja, jongens, uh, als dat zo is... Ja, wij, wij laten ons daar helaas niet door tegenhouden, uh, helaas dan voor Ziggo. Uh, wij gaan door. Maar Ziggo heeft zich daar niet bij neergelegd. Ja, het is een vorm van negative campaigning waar ik als politicus niet zoveel mee heb. Uh, en uh, ik begrijp uh, het, uh, het aanbod wat Ziggo heeft en dat dat in deze tijd ook prima actueel is. Uh, uiteindelijk uh, zullen we een keer over moeten naar, uh, naar het glasvezelnetwerk. En als dat nu al kan, ja, waarom zouden we dat niet doen... Stilber. Bij deur die campaigns, dan gaat de andere politicus die gaat er meestal nog overheen. Wat doet u? Uh, nou, ik ben volgens mij niet betrokken in deze, in deze campagne. Uh, dus, uh, het staat volgens mij nergens een poster van mij uh, met, met een, oh, een, een ik, tekst ik, ik ja, nee, Ik heb hier nog een uh, folder in mijn, uh, in mijn jas zitten. De, de glasvezelkranten staat u prominent uh, voorop. Ja, nee, dat klopt. Omdat, omdat we hiermee ook uiting willen geven aan uh, de collegeambitie die we hebben gesteld om Tilburg uh, te verglazen. Uh, en dat doen we op deze manier. Als Ziggo zich had ingeschreven en Ziggo was als winnaar uit de bus gekomen, uh, dan had Ziggo uh, een foldertje uitgebracht en had ik dan ook graag een bijdrage geleverd. <laughs> Kijk nog even naar meneer Van Doezelaar, van Ziggo. Nu ja. begint u hier in Tilburg, is het zichtbaar. Ik geloof in de Bollestreek doet u het ook waar glasvezel mogelijk wordt aangelegd. Is dit uh, een uitzondering of gaat u hiermee door? Nee, dit is geen uitzondering. Dit is waarom het even geduurd heeft. Dit gaan we gewoon structureel doen. En zoals u hoorden, wilde glasvezelbedrijf regge fiber, niet fiber, moet ik zeggen. Niet meewerken aan deze reportage. Het bedrijf zegt niet nog meer aandacht te willen vestigen op de campagne van Ziggo.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 One World van Mr. Big. We gaan gauw door naar Mark Robin. Visser, onze eigen. Mr. Big, Mark Robin. Een tafel op een auto. Zo gaat dat waarschijnlijk, ja, vermoed ik ja, uh, ja, later vandaag. Ik heb daar. geen idee. Hoe gaan de minister dat doen? doen? op zijn dienstauto en dan die tafel, de tafel erbovenop. De tafel van vijf, zoals dat ding heet. En dan mogen dan, heeft hij al eerder gedaan, vier mensen samen met hem aan plaats nemen. En vandaag gaat het aan die tafel over de mantelzorg. En Lisbeth Snoek die is al 15 jaar mantelzorger. Ze zorgt voor haar man, die MS heeft. En ze vertelde vanmorgen dat zij ook wel iets op die tafel zou willen schrijven. Wat zou u daar op willen schrijven? Ik zou af willen schrijven dat we moeten zorgen... dat die mantelzorger goed toegerust wordt, uitgerust wordt. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een training ja. daarvoor. Aha, trainingen voor mantelzorgers. Ik loop even naar de overkant van de woonkamer, langs het kleinkind. Want hier, daar wordt ook nog voor gezorgd, voor het kleinkind hier. Naar Iels uh, Nederend, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u mag plaatsnemen hè, aan die tafel straks. Ja, spannend hoor, vanmiddag. Ja. Waarom mag u daar plaatsnemen? Uh, ik uh, werk uh, bij het steunpunt mantelzorg in ik En ik is uitgekozen door Metzo om aan de tafel te zitten. Dus ook uh, onze wethouder is daar en ja. een mantelzorger. En ja, dan ligt het een beetje voor de hand... Ja. dat ook de coördinator van het steunpunt mantelzorg ja. daaraan schuift. Wat vindt u van die wens van mevrouw Snoek? Dat mantelzorgers uitgerust worden? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat uh, daar... daar doen wij ook al heel erg ons best voor. Maar een cursus, daar is het nog nooit van gekomen. Wat zou zouden mantelzorgers moeten kunnen leren? Waar is behoefte aan? Ah, grenzen stellen. Grenzen stellen is denk ik uh, de eerste behoefte. Um, wat voor grenzen dan? Wat, wat moet ik me ja, dan bij voorstellen? Als je mantelzorger bent, uh, dan. Bij sommige mantelzorgers gebeurt dat van de een op de andere dag. Dan kan je je voorstellen als je partner bijvoorbeeld een herseninfarct krijgt. Maar er zijn ook heel veel mantelzorgers die er een beetje in glijden eigenlijk. En dat gaat heel langzaam. En um, nou ja, dat is in de situatie van Lisbeth een heel goed voorbeeld... bij mensen die MS krijgen of bijvoorbeeld ook Parkinson. Mm. Omdat dat een ziekte is die heel langzaam... Um, ach, waarbij je heel langzaam achteruit gaat. Uh, bij mensen met de ziekte van Alzheimer is ja. dat ook zo. Maar wat voor grenzen moet je dan stellen als mantelzorger? Uh, je moet ontdekken waar je uh, draagkracht zit eigenlijk. Uh, dat, is, dat verschilt heel erg per mens. Er zijn mensen die kunnen heel veel aan. Die vinden de zorgen trouwens ook heel leuk. En niet iedereen is geschikt ook om mantelzorg te zijn, denk ik. Nee, absoluut. Dat is ja. ook nog eens een keer zo. Maar is het dan wel iets wat een oplossing voor de zorgkosten zou kunnen zijn als niet iedereen ervoor geschikt is? Um, als je er niet voor geschikt bent, dan uh, zijn er natuurlijk andere mogelijkheden. Mm -hmm. Alleen, nou ja, dat is iets waar je bij het steunpunt um, uh, terecht kan... Ja. om dat eens te onderzoeken. Want je moet zorgen dat je zelf op de been blijft. Dat ja. is voor de thuissituatie altijd het beste. Vindt u het een goed idee dat de staatssecretaris met zijn tafel over dit onderwerp komt praten? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Ik hoop dat het ook wat gaat helpen natuurlijk. Want anders dan, uh, uh, dan, ja. dan kost het aan ieder maar heel veel tijd... Ja. Um, maar ik vind het een heel prima idee. En um, nou ja, wij, wij gaan hem zeker helpen als het gaat uh, over het dilemma van uh, verplichten of verlichten. Heel goed. Ik wens u er veel succes bij. Ja, dankjewel. je uh, Ilse Nederend en ook uh, Lisbeth Snoek, mantelzorgers, hartelijk bedankt. Ik ga nog weer uh, verder op tournee vanochtend op zoek naar de volgende mantelzorgers. Tot later. Heel goed, tot later. En straks de tranen van Johnny Hogeland in het Radio Evenen.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 Goed nieuws voor ondernemers. Want Ziggo verhoogt de internetsnelheid van Office Basis tot wel 150 MB. Zodat u nog sneller kunt werken. Bel gratis 0800 0620. Dit is Radio 1. E. Halfachtig, het NOS-journaal nu door Altmerkens. Toestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela is kritiek. Dat heeft president Souma gezegd. Hij was gisteren bij Mandela op bezoek. De afgelopen weken was Mandela's toestand ernstig maar stabiel. Maar die is nu dus verslechterd. De pensioenopbouw van vooral jongeren komt in gevaar doordat het kabinet de jaarlijkse opbouw wil beperken, zeggen vakcentrales van de werknemers, pensioenfonds ABP en het Verbond van Verzekeraars. Nu kunnen mensen jaarlijks 2,15 procent van hun bruto loon voor belastingvrije pensioenopbouw gebruiken en het kabinet wil dat verlagen tot onder de 2 procent. Washington is teleurgesteld in Hongkong omdat de autoriteiten daar klokkenluider Edward Snowden niet hebben opgepakt. Daar was door Amerika wel op aangedrongen. Hongkong liet Snowden op een vliegtuig stappen omdat het uitleveringsverzoek van Amerika niet volgens de regels zou zijn. Washington weerspreekt dat. Snowden is in Moskou nu en hij wil naar Ecuador. Golden Tulip Hotel in Noordwijk is vannacht ontruimd vanwege een brand. Niemand raakte daarbij gewond. Brandweer had groot materieel ingezet omdat de brand in de serre van het hotel veel rook veroorzaakte. En het blussen duurde een half uur. Ongeveer 80 hotelgasten waren er die zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Oorzaak van de brand in Noordwijk is nog onbekend. De Duitse bondskanselier Merkel wil de staatsschuld verlagen en miljarden investeren in onder meer snelwegen. Staat in het verkiezingsprogramma van CDU en CSU dat ze heeft gepresenteerd. Merkel benadrukt het belang van Europese samenwerking. Haar belangrijkste uitdaging bij de verkiezingen, de SPD noemt Merkels programma een sprookjesboek. In Brazilië is gisteravond weer gedemonstreerd, maar op kleinere schaal dan vorige week. In Rio de Janeiro protesteerden 4000 mensen tegen een wet die het moeilijker maakte om corruptie aan te pakken. En in Fortaleza, waar Spanje tegen Nigeria voetbalde voor de Confederations Cup, blokkeerde een menigte de weg naar de luchthaven. De willen.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 En hoe is het op de weg? Wijnand Er gebeurt uh, nog steeds niet zo heel veel in deze ochtendspits, een paar dagelijkse files rond de vier grote steden, Maar dat is het dan ook wel. De langste die staat nu op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopend Bad Hoevendorp, vijf kilometer. En straks meer over pensioenen. Als jongeren moet je ook aan pensioen denken. Maar is dat er straks nog wel? En waar, oh waar, wordt nog even zes miljard euro aan bezuinigingen gevonden. Den Haag moet opschieten. Want het zomerreces staat al weer bijna voor de deur. Joost Vullings, praat ons bij.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 Acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De pensioenen van jongeren komen in gevaar... omdat het kabinet de jaarlijkse pensioenopbouw wil beperken. Dat zeggen de vakcentrales FNV, CNV, MHP, pensioenfonds ABP... en ook het Verbond van Verzekeraars. Ze roepen gezamenlijk de politiek op... om een hogere pensioenopbouw mogelijk te maken belastingvrij. Gijs van Dijk van de vakcentrale FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons uitleggen, meneer Van Dijk, wat dan de gevolgen zijn... van zo'n lagere belastingvrije pensioenopbouw? Zeker. Uh, in het regeerakkoord uh, heeft het kabinet afgesproken... om het pensioensparen, datgene dat je bruto kan sparen, te verlagen. En dat betekent dat je uh, per jaar bruto, volgens die plannen... 1,75% bruto kan sparen. Dat is nu nog 2,15, 2,25. Dat is 2014, is dat 2,15. Uh -huh. En dat betekent met name voor de jongere generaties die, de, die echt nog tientallen jaren mee zullen moeten en dus ook werken en, en ook gedeeltelijk uh, loon inleggen voor hun pensioen. Dat het bruto bedrag, uh, bedrag dat ze per jaar kunnen sparen uh, flink minder is. En waardoor je op termijn, op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd echt zal gaan bereiken, dat je dus minder uh, uh, hebt gespaard en op het moment dat je dat er dan echt aan toe bent, erachter komt dat je een lager pensioeninkomen hebt dan je eigenlijk uh, zou verwachten. Mm, maar dan zou je daar toch zelf op kunnen ingrijpen door op een andere manier te gaan sparen? Nou ja, het pensioenstelsel heeft juist het mooie dat je collectief met elkaar spaart, dat inlegt. En het pensioenfonds zorgt ervoor dat het met rendementen tot een bedrag groeit... waarmee je echt, op het moment dat je dan gepensioneerd bent, een inkomen hebt... Waar, waarmee je, nou ja, niet vergelijkbaar aan het loon, maar wel een onderdeel... Ik zeg zo'n 70% van je gemiddelde land uh, uh, aan die pensioeninkomen hebt. Mm -hmm. En juist dat systeem, nou, daar staan we voor. En daar willen we heel graag, ook voor de met name de jongere generatie, ervoor zorgen dat zij ook uh, dat inkomen hebben op het moment dat ze gepensioneerd zijn, dat ze gewoon verdienen. Ja. En op het moment dat je daar nu uh, zo, zo uh, grondig in gaat uh, bezuinigen, dan heb je echt een kortzichtige maatregel. Want juist al die jongeren die de komende tientallen jaren voor ons in Nederland ook aan de slag zullen moeten... en aan, aan het werk zijn over hen. En daarvoor staan we dus in dat brede verbond... met al die partijen. Dat wij zeggen van... nee, we zullen dat echt moeten herstellen op een bepaalde manier. Waardoor ook zij een pensioenopbouw hebben, waarvan waar, waar wij denken... daar, daar kan je ook mee... Inkomen, daar heb je een inkomen mee... waar je ook uh, in een goed uh, gepensioneerd leven kan leiden. Hm. En daar staan we dus voor. Maar meneer Van Dijk, ik heb nog even iets uitleg nodig. He, die 2,15 die huidige 2,15 wat voor geld is dat? Dat is van ons inkomen? En waar gaat dat naartoe? Ja, dat is... Uh, je kan dan bruto per jaar kan je pensioen sparen. Ja, kan kon je dan... of is dat je verplichte... Dat, gaat, uh, ja, dat wordt inderdaad via pensioenpremie wordt dat gegeven. Precies. Dus en je en... legt per maand geld in en, en dat deel is belastingvrij. Ja. En dat wordt dus in je pensioenfonds uh, wordt dat, uh, uh, belegd. Precies. En daarmee spaar je dus per jaar een bedrag op. Dat uh, op, het, op het einde dan groeit tot een goed inkomen. Ja, en dan zegt u, nou het mag uh, minimaal 2% dan worden. We moeten in ieder geval boven blijven. Dan hebben we het dus over 0,15%. Maakt dat dan zoveel uit? Ja, dat maakt heel veel uit, want wij zien dus ook dat uh, jongeren andere soorten carrières hebben. Er wordt natuurlijk al gezegd, en dat is ook zo: uh, we werken langer. Ik kan mezelf ook nog onder de jongeren rekenen. <laughs> en dat betekent dus dat je uh, nog vele jaren zal werken. Je ziet wel dat jongeren niet meer overal uh, 10, 15 jaar werken, maar continu naar een andere baan, een andere constructie stappen. Waardoor je ook ziet dat het pensioensparen uh, niet meer zo regelmatig is als het was. Van een aantal jaar geleden. Dus je die generaties toch dat die nou ja, tientallen jaren in dezelfde pensioenfonds regelmatig in een vast contract pensioeninkomen uh, kunnen sparen. Ja, meneer Van Dijk, daar... ja. Ja, ik, ik wil nog even onderbreken, want er is nog een belangrijke vraag te stellen volgens mij. Um, namelijk, het kabinet moet nog op zoek naar allerlei bezuinigingen en maatregelen uh, vanwege. Brussel met name en het terugbrengen van, van schulden. Uh, 6 miljard euro moet er gevonden worden. Is er geld voor om uh, dit percentage op bijvoorbeeld 2% te houden, te brengen? Ja, ja daar hebben we dus ook geld voor gevonden. Want we hebben het sociaal akkoord uh, afgesloten... In uh, april. En een van die onderdelen dat is het pensioen. En daarvan hebben sociale partners gezegd... die bezuiniging die er nu staat... Hè, die, dat mindere bruto sparen van, van 2,5 naar 1,75... dat willen we voor een, van een groot gedeelte kunnen herstellen. Uh -huh. Daar is ook een bedrag voor beschikbaar gesteld van het kabinet. En de sociale partners hebben gezegd... Uh, gezien de collectiviteit moet het voor alle inkomens... een gelijkwaardig pensioeninkomen uh, uh, zijn... En twee is onze ambitie dat het echt op 2% uh, moet komen. En dat willen we herstellen. En toen zijn we op zoek gegaan naar geld. Dat hebben we ook gevonden. En dat alternatief ligt dus ook bij het kabinet en in de Kamer. Ja, waar heeft u dat geld gevonden? Mag ik dat vragen? Ja, zeker. Uh, dat geld hebben we gevonden in de... Uh, en dat is nogal technisch, maar de VUT- en pre-pessoenregelingen. Uh -huh. dat, uh, dat zijn de regelingen die gaan aflopen. En in 2020, 2021 uh, gaat dat geld vrijvallen. Dat zit dus in het pensioendossier. Uh, en dan heb je het over een vrijval van onze schatting zo'n ongeveer 850 miljoen. Okay. En een deel van dat geld, hoe mooier kan het zijn, willen we juist gaan inzetten voor juist de jongere generaties. Die dus, en dat is dan dat verhaal dat, dat ik net had, van die zullen dus al die jaren nog door moeten werken. En met het extra vrijvallende geld willen we dus inzetten voor die jongeren om alsnog ja, 2% prachtig. te ja. kunnen bereiken. Het is duidelijk meneer Van Dijk. Gijs Van Dijk. Schaart zichzelf Dank. nog onder de jongeren van het bestuur van vakcentrale FNV. Hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben 32. Ja, ik, ja. Ik, ik moet toch even. Ja, succes daarmee. Dankjewel. Bedankt. gaan we naar nou onze jongeren in Den Haag. Joost Vullings, maar Dankjewel. al een oude rot in het vak. Ja, Joost. Nou, je hoort het, er is nog wel geld te vinden. Uh, en het kabinet uh, zal ook uh, naastig op zoek moeten. Willen ze dat geld vinden? Maar eerst even over deze oproep hè, van deze partijen. Wordt vandaag gesproken over een nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer. Heeft zo'n oproep dan nog wel zin? Ja, het draait inderdaad om, om dat geld. Uh, de vorige spreker zei, ja, wij hebben geld gevonden. Nou ja, het kabinet twijfelt eraan of, of dat voldoende is... en of dat allemaal op plan wel helemaal deugt. En weten ze daarvan het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen dan... Ja, heeft, dan heeft deze oproep zin, want dan begint men in het alternatief te geloven... maar vooralsnog is dat geloven nog niet. Hmm. Nee, ik zei het al, ondertussen is het kabinet nog altijd op zoek... naar uh, 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dat is het bedrag dat ze zichzelf, in ieder geval die ze zichzelf hebben gesteld. Weet jij hoe die zoektocht vordert? Ja, die gaat uh, gestaag voorwaarts. En Vandaag komen de top van het kabinet en de fractievoorzitters van VVD... en Partij van de Arbeid weer bij elkaar voor een extra lange sessie... om een flinke stap voorwaarts te maken... Nou, ze praten dus over die 6 miljard euro aan extra bezuinigingen en een investeringspakket. En men is al bezig keuzes te maken. Dat zijn eh, niet zozeer keuzes van wat gaan we wel doen... maar men is vooral aan het wegstrepen wat men niet gaat doen. Maar goed, het proces zit dan al eh, op zijn haaks gezegd eh, in de trechter. Ja, en dan kan het snel gaan. De ambitie is om voor het zomerreces in ieder geval klaar te zijn op hoofdlijnen. Ja. En krijgen wij dan ook nog te horen waar de pijn nog extra zit? Nee, krijgen we niet te horen. De nee. oppositie ook niet. De reden ervoor is: zij zijn de, de koopkrachtplaatjes. Men heeft geen zin om nu een lijstje bekend te maken. En dan krijgt men in augustus uh, de koopkrachtplaatjes. En dan blijkt dat die effecten van dat lijstje misschien toch niet helemaal zo zijn als ze willen. Dan moeten ze nog wat gaan bijstellen om de koopkrachteffecten een beetje her en der te herstellen. Ja, en dan ga je weer een ander lijstje maken. En daar hebben ze dus geen zin meer in om het nu uh, bekend te maken. Ja, maar wacht even Joost, want uh, die oppositiepartijen zijn wellicht nodig zo dadelijk. Met name denk ik dan aan de Eerste Kamer. Ik neem aan dat ze zelf ook niet zo blij zijn hiermee bij de oppositie. Nee, er zijn ze ook niet. En er is deze woensdag een debat over de, uh, over de adviezen van Olly Reina aan Nederland. Nou, dan heb je het over de begroting. Dan heb je het over extra bezuinigingen. En reken maar dat dat een heel stekelig uh, debat gaat worden. Want uh, het kabinet was via een, een motie die Kamerbreed is aangenomen... ook gevraagd uh, om voor het reces met een lijstje maatregelen te nemen. Nou, een week geleden heeft het kabinet laten weten... dat doen wij niet. Dus dat gaat inderdaad een heel, heel stekelig uh, debat worden. Het is wel zo, nou, de oppositie gaat het dan niet krijgen voor het reces. Maar volgende week staan er wel weer gesprekken uh, gepland met een aantal uh, oppositiefractievoorzitters... en minister van Financiën Dijsselbloem Dus zo stiekem op de achtergrond worden ze wel uh, op de hoogte gehouden. Ja, is nodig, sociale partners zijn ook nodig. Abfacabo-voorzitter Corrie van Brenk heeft het kabinet laten weten... de ambtenaren salarissen niet te bevriezen. Anders komt er een groot probleem en is het wat haar betreft einde sociaal akkoord. Schrikt het kabinet daarvan nog? Ja, Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, zei in WNL op zondag... nou ja, met zo'n uitspraak markeren de vakbonden hun positie. Dat hoort er gewoon bij. Ja, zo'n uitspraak van Plasterk hoort er dan ook weer bij... om de positie van het kabinet te, te markeren. markeren. Ja. Maar goed, Corrie van Brenk is heel belangrijk binnen de, binnen de vakbond. Uh, maar Ton Heerts, die gaat er echt over. En die heeft gezegd, uh, die, die, die dreigt in ieder geval niet het sociaal akkoord op te blazen. Maar is wel heel erg boos als eventueel die nullijn voor die ambtenaren gewoon weer in, het, in, in die bezuinigingen komen. Maar goed, als we nu alle weerstand gaan optellen... die het kabinet uh, ja, allemaal bij elkaar ondervindt... Dan, uh, ja, dan kan je toch wel zeggen dat die 6 miljard aan extra bezuinigingen... het draagvlak voor het kabinet zwaar onder druk zet. De verhoudingen met de oppositie, dus met de vakbonden... die worden allemaal steeds en steeds brozer. Nou, er is ook nog een, een peiling van de Hond geweest... dat nog maar een derde van de Nederlanders graag ziet... dat het kabinet de eindstreep haalt. Dus het begint wel een beetje een soort Houdini-act te worden voor Rutte 2. En ja, vergeet niet dat er volgend jaar ook nog gemeenteraadsverkiezingen aan zitten te komen. Uh -huh. De oppositie zit dus echt niet te springen om al die extra bezuinigingen... om die goed te keuren in het najaar. Ja, kortom, het wordt echt verschrikkelijk moeilijk voor het kabinet. En niets is onmogelijk, want Houdini ontsnapt ook heel vaak. Maar de problemen stapelen <lacht> zich wel op voor dit kabinet. Ja, wie helpt dit kabinet de zomer door? Nou ja, augustus, hè? Joost. dan. Uh... Het jaar, een najaar, dat wordt, dat wordt, het wordt een, een heet gehoor. najaar, dat kan ik voorstellen. Hm. Ja. Nou, we spreken we elkaar ongetwijfeld nog heel vaak. Joost Vullings in Den Haag, dank je Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart voor acht, we gaan gauw naar de sport. Naar Gio Lippens, Gio, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Dan gaan we even naar de prachtige foto's die her en der zijn verschenen. Ook op onze eigen website, nOS.nl. Ook op de iPad te zien trouwens. Johnny Hogeland over de finish op zijn fiets met een gebalde vuist. Een enigszins uh, verbeter glimlach. Uh, tranen zien wij uh, op de voorpagina's van de meeste kranten. Vreugde tranen voor Johnny Hogeland. Terechte winnaar als Nederlands kampioen, wat jou betreft. Uh, volkomen terecht gisteren. Uh, en ook wel terecht als je kijkt naar het verhaal van Johnny Hogeland. We weten het allemaal nog wel. 2011, die val de tour, dat hij aangereden werd. Of hij werd zelf niet aangereden, maar Juan Antonio Fletcher. werd aangereden door die wagen van de Franse televisie. raakte Hogeland. Hogeland kwam in het prikkeldraad terecht. Nou, daar is hij beroemd mee geworden. En daar heeft hij een bloedhekel aan. En dit seizoen, ja in de voorbereiding op het seizoen in Spanje, trainen uh, achter de brommer bij zijn, uh, bij zijn vriendin. In Spanje dus, wordt hij op een heeft met aangereden door een, door een auto en uh, breekt hij vijf ribben... kneust hij een lever, lag hij toch echt eventjes heel slecht in het uh, ziekenhuis... dat mensen dachten van, nou, die fietst nooit meer. Ja, en als je dan een paar maanden later Nederlands kampioen wordt... ja, dan kun je toch wel een beetje spreken van een, uh, van een sprookje. En eerlijk gezegd, kijk, dat zijn, dat zijn toch de mooie verhalen. En dan kom ik weer in het wielrennen. Dit zijn de, de, de, de verhalen waarvoor je uiteindelijk naar het fietsen gaat kijken. Want uh, met alle dopingverhalen eromheen... ja, dan er komt dan zo'n dag van zo'n Nederlands kampioenschap... en dan zie je Johnny Hogeland daar staan met tranen in de ogen. Michel Cornelis is een ploegleider die hem eigenlijk op het moment... dat hij voor de tv-camera staat, Hogeland, om zijn verhaal te doen... Hem al wil gaan omhelzen, maar toch denkt van... ach, weet je, zal ik maar niet zo nadrukkelijk in beeld gaan springen. Ja, dat is gewoon de menselijke emotie die zo'n sport op dat moment prachtig maakt. Ja, het is hem helemaal gegund, Hogeland. Maar jij was daar gisteren dus bij, bij het NK wielrennen. Ja, hoe is jouw oordeel dan over de andere favorieten? Geesink, Vestra, Mollema... Ja, er is nogal wat gebeurd. Hè? Het kampioenschap was nog geen uh, 400 meter oud. En nee. eigenlijk was het nog niet eens begonnen. Want de auto van de jury reed er nog voor. De auto van de wedstrijdleider. Gewoon in de neutralisatie door het centrum van Kerkraden. Over die markt daar. daar was een versmalling. Uh, daar valt een renner. Uh, Tom Velers viel daar. Man van uh, Skill Shimano. En ja, Geesink rijdt er net achter. Ja, je kunt er echt op dat moment absoluut niks meer aan doen, maar hij rijdt erachter, hij valt over Velers heen en komt met zijn uh, rib op het uh, wiel van uh, de fiets van Velers terecht. En uh, kneust daarbij zijn rip gisteren nog even naar het ziekenhuis geweest. En ja, er blijkt dus inderdaad de kneuzing te zijn van die rib. Dan moet ik eerlijk zeggen, Geesink is wel wat gewend en reageert eigenlijk uiteindelijk ja. heel nuchter. Op, op het moment zelf zag je wel emoties van nee, niet weer, niet ik. En je merkt het ook aan het publiek. Ik stond bij die start, had net een minuutje of tien met uh, Geesink staan praten over nou, dat het allemaal wel weer prima ging en dat hij vol vertrouwen naar de tour ging. Ja, en er gebeurt zoiets, en dan zie je de verbijstering ook bij de toeschouwers. Maar Geesink reageert nu er heel nuchter en die zegt dan van... nou, ik zal er een beetje slecht van slapen. Maar de Tour start pas over een week, een kleine week. En uh, ja, dan valt het allemaal wel weer mee. Dus hij maakt zich niet zo druk. Ja, die andere favoriet, Lars Boom, gewoon de benen niet. Bouke Mollema, afgestapt. Kwam erachter dat hij nog niet helemaal hersteld is van de Ronde van Zwitserland. Maar Mollema is dan wel weer zo'n type die zegt... ach, ik maak me daar niet zo druk om. Die Tour die start pas zaterdag en dan moet ik er staan. En uh, dit is gewoon een incidentje. Maar ja, het was een vreemd Nederlands kampioenschap. Nicky Terpstra in de tang... Bij de concurrentie, eigenlijk alle blanco-renners die niet konden brengen wat ze deden. Ja, en dan krijg je dus een heel verrassend podium misschien wel. Met uh, Johnny Hogeland, Tom Dumoulin, onthoud die naam trouwens, een uh, hele jonge vent. Goede wielrenner, uh, was ook derde op het Nederlands kampioenschap tijdrijden, gaat ook mee naar de Tour. En dan op de derde plaats Sebastian Langeveld, dus uh, achter een heel mooi podium. Absoluut. En het is hem gegund, nogmaals, Johnny Hogeland, rood-wit-blauw straks in de Tour over een week. Hebben we het al over de Tour Gio? Zitten we er al middenin? Dankjewel. Heerlijk. We zien er naar uit. Wijnond Zwaan met de verkeersinformatie. Er uh, gebeurt uh, niet zoveel op de, deze ochtendspits. Dagelijkse drukte rond de vier grote steden. Het is nu wel een vrachtwagen stilgevallen op de A4 richting Amsterdam... bij Knoop en Burgerveen. Daar staat nu vier kilometer verder De rechte rijstrook is dicht. Elvis Castello. Nu herinnert u zich deze nog. Alves Army. Minuten voor 18 luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Europese Unie wil serieus werk maken van de toetreding van Servië. Na jaren van slepende gesprekken, vooral over de status van de afgescheiden Servische provincie Kosovo, wordt er een doorbraak verwacht. Deze week beslist de EU of Servië mag komen onderhandelen over toetreding. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis, zegt Joko Kacin van het Europees Parlement. Hij volgt Servië al jaren op de voet en is opgetogen over de naderende onderhandelingen. Het is voor hem het grote bewijs dat landen nog steeds in de rij staan om lid te worden van de Europese Unie. Uh, a proof that there are still Try to join us. Maar de onderhandelingen komen juist op het moment dat veel Serviërs... zich steeds meer gaan afvragen of Europa wel is waar ze willen zijn. Je hoort steeds vaker twijfel, op de markt bijvoorbeeld. Ik weet het niet meer, zegt een vrouw met een grote zak vol kersen. Misschien. De afgelopen jaren is dan 20 van de bevolking gaan twijfelen. Al is nog steeds ongeveer de helft voor. Met hoogdravende toekomstvisioenen heeft dat allemaal weinig te maken. Doorslaggevend is juist of mensen verwachten... dat hun levensstandaard er beter van kan worden. En dat kan de verkoper van die kersen als geen ander opzommen. Als we er beter van worden, moeten we het doen. En anders, dan laten we het, zegt hij. En wie kan hem dat garanderen? Niemand geeft hij grif toe, en zeker niet zijn regering. Ik kan niet garanderen. Dat is natuurlijk wel wat die regering probeert te doen. Een datum voor onderhandelingen wordt alvast gevierd als een groot succes. Terwijl het hooguit het startpunt is van een proces dat jaren gaat duren. En dat is zorgwekkend, vindt Jelena Milic, de directeur van een pro-Europese denktank. They are raising hopes and expectations now in Serbian public that they will get something, you know, very concrete, which is not the case because the process is not defined like that. There are no quick gains in these games as they would like to present it now. Snelle resultaten kortom, die kun je vergeten. Maar kunnen ze daar op de markt op wachten? Hmm. Nee, ze na spreemite niks. Ze laten ons er toch nooit bij, weet deze dame heel zeker. Zij gelooft er alvast niet meer in. Nee. Nee. Niks. Nee. nee, gaat niet gebeuren dus. Nee. Bijdrage va van, van correspondent Joost van Egmond was dat. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Nee. Natuurlijk is de gezondheidstoestand van Nelson Mandela het belangrijkste nieuws voor de Zuid-Afrikaanse publieke omroep SABC. Gisteren zei president Zuma dat zijn toestand de laatste 24 uur... erg achteruit is gegaan. Internationale pers is volgens de omroep de hele nacht... voor de deur van het ziekenhuis gebleven. En onder het kopje berichten vorig Madiba... kunnen bezoekers van SABC's website een boodschap achterlaten voor Mandela... En daar zien we berichten terug van over de hele wereld, ook uit Nederland. Lina noemt hem een toonbeeld van wilskracht en moed. En Willem bedankt Mandela voor een mooiere wereld. Amerikaanse president Obama is later deze week in Zuid-Afrika. En volgens de Zuid-Afrikaanse krant The Daily Nation wil hij de familie van Mandela ontmoeten. En als het nog lukt, zou hij graag bij Mandela ook langsgaan in het ziekenhuis. De twee hebben elkaar ontmoet, kort nadat Obama senator werd in 2005. En volgens het Witte Huis hebben ze daarna altijd contact gehouden. De Telegraaf schrijft dat de opbrengst van de recente accijnsverhoging op drank... ons land meer kost dan het oplevert. Vooral de werkgelegenheid staat door de maatregelen onder druk. Twee rapporten voorspellen dat dit jaar een kleine honderd slijterijen... de deuren moeten sluiten. En ook bierbrouwerijen worden hard getroffen... doordat veel Nederlanders nu hun drank in België of Duitsland kopen. Accijnsverhoging is ineffectief, al dus de Telegraaf... omdat die de schatkist dit jaar slechts 26 miljoen euro oplevert... terwijl het 40 miljoen euro aan BTW en accijnsen misloopt.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 De zangeres Rihanna is voor twee concerten in Amsterdam. Gisteren en ook vanavond treedt ze op in de Ziggo Dome. En zoals het een Amerikaanse popdiva betaamt... ging ze meteen van het vliegtuig door naar de shop. AT5 sprak met de shop eigenaar nou, Wat ze heeft gekregen is uh, Super Lemon Flowerbone Kush. Allemaal prijswinnaars. Uh, maar voornamelijk wiet. Was ze staan? Eten. Behoorlijk. <laughs> ah. Had er ook al een paar op, dus kennelijk. Het concert van Rihanna in de Dome moet vanavond om half acht beginnen. Rihanna heeft de naam nogal eens te laten komen. Zeker als ze gebloot heeft. Vermoed ik zomaar. Na acht uur dan volgen we Edward Snowden. En we spreken over zijn situatie met deskundige internationaal recht Geert-Jan Knops. Blijft u luisteren.